Het Duitse onderzoek richt zich ook op de mogelijke betrokkenheid van Oekraïne bij de sabotageactie. Voor dit scenario werd de VS al eerder gewaarschuwd. Dat werd eerder deze week in Amerikaanse media gemeld. De Oekraïense president Zelensky ontkent dat zijn land erachter zit. En ook de Poolse regering ontkent enige betrokkenheid oud Trump heeft tijdens zijn eerste publieke optreden... sinds hij werd aangeklaagd voor tientallen misdrijven... uitgehaald naar president Joe Biden en de Amerikaanse minister van Justitie. Op een republikeins partijcongres in Georgia... zei hij dat de vrede vervolging een aanfluiting is van gerechtigheid. Gisteren werd bekend dat Trump wordt verdacht van 37 strafbare feiten... waaronder het achterhouden van geheime documenten... en het tegenwerken van strafrechtelijk onderzoek. Het gaat om documenten die hij in zijn buitenhuis had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 Manchester City heeft de Champions League gewonnen. In de finale waren de Britten met 1-0 te sterk voor internationalen uit Milaan. Het enige doelpunt werd in de 68e minuut gemaakt door Rodri. Het is de eerste keer dat Manchester City de Champions League heeft gewonnen. Het weer, het koelt langzaam af. Vannacht zakt de temperatuur pas rond de 20 graden. Uiteindelijk koelt het af naar zo'n 16 tot 18 graden. Morgen weer veel zon, met op veel plaatsen maxima rond de 30 graden. Ook maandag verloopt tropisch met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee, zee. Zandvoort. De zomerhit.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 So believe the magic in your key. with me Enzo! Cumplido, es que yo soy un bellaco, es que yo soy un die niet wil stoppen. Ik ben een man die niet wil stoppen. hasta que te man la popola como stoppen. we gaan maar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 We was hanging in, some guys are putting them down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 We are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 You love so great.